Biden zei dat de Amerikanen voortdurend contact hebben met de Taliban. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in de flat in Amsterdam-West... waar afgelopen nacht brand werd gesticht. Er staan bij de flat extra beveiligers en brandwachten. Ook worden op korte termijn camera's geplaatst. Een aantal bewoners is weer teruggekeerd nadat de flat na de brand volledig was ontruimd. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken... Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen in de flat. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen studenten en scholieren... zich zonder afspraak laten testen en vaccineren op de onderwijsinstelling. Plaatselijke GGD's hebben daar afspraken over gemaakt... met onderwijsinstellingen en gemeentes. Op universiteiten en ook op hogescholen, mbo-opleidingen... en middelbare scholen in het hele land komen pop-up locaties van de GGD.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 Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, auw. Oh, Nachtzuster, oh, auw. de pijn, pijn. De pijn, Ja, het al shit.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 I wanna do. I only wish you knew, Kaylee. Did someone send you roses? Did someone send you letters like? I Het van want de zon scheidt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot, we dansen op Mozart.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 Als het al echt is, want Heel de week is het werken Heel de week is het toekomst Zij schrijven...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 FM! Zie FM Zandvoort. 106.9 FM! Oké, okay, zo. This. If I can't trust you, feel disconnected in front of you I just realized, been a couple days since I fucked you Something's feeling strange, I don't feel the same when I touch you And I can feel the distance, I wonder if I still love you, for real yeah. Babe, I've learned my lesson Sorry for taking guessing But I've just got a question What if I love runs out? What if I love my love?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 What if our love runs out? What if our love runs out? What if one day we wake up and don't feel like we do now? You know, what if our love runs out? FM met een hoofdletter zet van Zon Zee Zamvoort en Zomerhit